Dit is Martijnijhuis met het NOS-journal gestemd... om het jaarlijkse aantal immigranten te beperken tot 16.000. Volgens de eerste exit polls heeft 76% van de bevolking... zich in een referendum tegen zo'n kwotum uitgesproken. Ook alle grote politieke partijen zijn tegen. Vooraf werd gedacht dat een aanzienlijk deel van de bevolking voor zou stemmen. In Soetewoude is de ruiming aan de gang van een pluimveebedrijf... waar vogelgriep is aangetroffen. Het is het vijfde geval in twee weken tijd. Het bedrijf heeft geen buitenuitloop en het kan erop wijzen dat het virus met laarzen naar binnen is gelopen. Waar het virus vandaan komt is nog onduidelijk. Mogelijk wordt het verspreid door trekvogels, maar bewijzen ontbreken. De afgelopen dagen zijn monsters genomen van 1500 trekvogels. In geen van die monsters is het virus gevonden. De uitbraak in Zoeterwoud is een fikse tegenvaller, zei staatssecretaris Dijksma in het tv-programma Buitenhof. Ze verklaarden verder dat er vanaf morgen een nieuwe corridor komt vanuit het zuiden naar Noord-Holland. Via die corridor kan pluimvee naar de slacht worden gebracht. De maatregel is nodig omdat België de grens gesloten heeft. In België ligt weer een kernreactor stil. Het is Théange 3 in de provincie Luik. Vanochtend brak brand uit in een hoogspanningspost op het terrein waarna de reactor werd stilgelegd. De brand is snel geblust, melden Belgische media. De veiligheidsprocedures hebben gewerkt. In de Rotterdamse haven is ruim 3000 kilo cocaïne ontdekt. Het is de op één na grootste drugsvangst ooit in de haven. De partij met een straatwaarde van 120 miljoen euro is vernietigd. De douane ontdekte die cocaïne vrijdag tijdens een controle. De drugs zaten in een container uit Costa Rica. Het is nog niet duidelijk, wie er achter de smokkel zit. Het weer beholkt en overwegend droog bij 2 tot 6 graden. Ook vanavond en vannacht grijs, temperaturen dan net iets boven nul. Verder kans op mist en lichte vorst. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Canaleiland, 2 kilometer op de parallelbaan. Daardoor ook file op de A27 knoop, bij knopend Lunette, 2 kilometer. En op de A13 een lange file van Rotterdam naar Den Haag tussen knopend Klein Polderplein en Delft-Noord, 10 kilometer. Daar staat een kapotte auto, waardoor de rechte reis ook dicht is.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 Service, stand voor. Kom eens langs, de entree is gratis. De ANWB Autoverzekering slaat je niet alleen af voor jezelf. Nu maar ik. Oké. Okay. Ja! Ontvang nu, naast een goede service, één jaar gratis inzittende verzekering. Bereken snel je premie op awbnl slash autoverzekering. ANWB brengt je verder. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 bij het de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zondag, op zondagmiddag of op dinsdagmorgen, want dan wordt dit programma herhaald Jorde hoorde Alison Maillet en all cried out en wat gaan wij in het derde uur allemaal doen Maurice <togenaar> ja, waar is mijn spiekbriefje oh, hier. Uh, het dier van de week komt om half vijf voorbij oh, gezellig. Ook een, uh, krap half uurtje komt hij langs ja ze komt langs okay. gezellig ik zie er al bijna lopen. Nee, het is honden weer buiten. Dus ik denk uh, niet dat dat gaat gebeuren. Maar uh, ik ga wel vertellen wie of wat het is. Het gedicht van de week. Vorige week was het uh, het verlanglijst. En deze week is het het grote boek. We houden voor de rest nog uh, de eredivisie voor je in de gaten. Want uh, FC Twente tegen uh, FC Groningen is nog steeds 0-2. Excelsior Pek Zwolle is het ondertussen 0-5. En ik heb nog een mooi bericht zo direct klaarstaan voor je... over Zandvoort en de regio. Nou, ik ben heel benieuwd, maar eerst meer muziek. Hier is Rexton. Dat was de single van Rickster, uh, Me and My Broken Hearts. En van die single gaan we naar de gauw houden. Hier is Charlie Ritz en the most beautiful girl in the world. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did...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 Walked out on me Tell her I'm sorry De gouden muziek vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. bepaalt Charlie Ritz and the most beautiful girl in the world. Ja, ik ben heel benieuwd naar dat nieuwtje wat jij nog voor ons hebt, Maurice. Nou, het is niet echt... Uh, ik heb twee berichtjes. Ja? Eén is uh, in de regio en één is in Zandvoort. En die van Zandvoort is wel wat ouder, maar het, het doet mijn hart wel sneller kloppen. Boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, inderdaad. Nee, uh, dat, je, je hebt ze waarschijnlijk wel zien lopen... die twee zilvervossen in zijn antwoord. Ja, ja, ja. Iedereen weet het ondertussen wel dat ze zijn uh, meegenomen. Nou, ik had er één gezien. Aap. Maar er waren er twee. Ja, ik had er één gezien en die oh, nee. wilde ik op de foto nemen. Want ik zag uh, diverse foto's op uh, Facebook. Uh -huh. Ik denk, nee, midden in de nacht neem ik ook een foto van die uh, zilvervos. En dan flits ging mijn toestel. Ja, hij denkt ook, flits, ik ben weg. <lacht> Stond er een blanco straat gewoon uh, op de foto. <lacht> dat, <lacht> dat kan ook een hele mooie foto zijn... Maar uh, ze zijn meegenomen door Stichting AAP en die gaan goed voor ze zorgen. Dat is uh, in, uh, de, ja, de, de, was in eerste instantie uh, duurzaam fauna voor advies ingeschakeld. Maar die hebben na overleg met Stichting AAP uh, actie ingezet. En uh, 26 november was het ook zelfs te zien op sbs Er schijnt, hoorde ik in de wandelgangen, misschien nog een derde rond te lopen... Maar dat weet ik niet zeker. Eentje van een van de twee, zilverforsie, die had een wit staartpuntje... en die andere een zwart staartpuntje. Ik weet niet hoe de derde eruit ziet die eventueel nog rondloopt. Maar mocht u er nog één zien, meld er dan even. Ja, zijn door de eigenaar zijn ze zeg maar, uh, hier in uh, Salvoort geplaatst. Om het, uh, om het zo maar te zeggen. Ze komen niet uit het wild, hoor. Nee, ze komen niet uit het wild. Nee, nee ze zijn heel lief, want ze eten zelfs uit je hand. Precies. Dus ze hebben een baasje gehad en die uh, denkt van... nou. Ik stop Ik, er mee. Ja. Dus uh, laat ze maar even Zandvoort verkennen. Laat uh, ze maar in de duinen van Zandvoort waarschijnlijk losgelaten. En daar, uh, ze zochten aandacht van mensen en daardoor zijn ze heel snel naar het centrum gekomen. Okay. Ondertussen met het voetbal. FC Twente heeft gescoord tegen FC Groningen. Daar staat er nu uh, 1 tegen 2. En Excelsior tegen Pexwolle Zwolle is afgelopen 0 tegen 5. En het laatste doelpunt was door Seimak uh, uh, gescoord in de 66 e minuut. En wat ook misschien wel leuk is om te weten... is dat er uh, in de wedstrijd Excelsior pekswolle geen één gele kaart is uitgedeeld. Voor zover ik kan weten. Dat is goed nieuws. En tegen de wedstrijd uh, uh, FC Twente tegen FC Groningen... waar Castanjos in de 88e minuut heeft gescoord voor Twente. Uh, maar liefst drie gele kaarten zijn uitgedeeld voor Schilder en Martina... tegen Twente en De Leeuw uh, voor Groningen. En één rode kaart in de 81e minuut voor Hoessen. Die speelt bij Groningen. Nou, dat wat betreft de eerdere visie. Want vanmiddag wordt er verder niets meer gevoetbald, hè? Die wedstrijd PSV tegen Feyenoord die is verplaatst naar dinsdag. En ook dinsdag gaat hij niet door. Dus dat schiet weer lekker op. Ben heel benieuwd wanneer ze wel gaan spelen. Is volgens mij nog niet bekend, hè? Ik had nog wat tweede bericht, maar die doe ik straks. Oh, oké. Okay, nou, je mag hem nu ook doen, hoor. Nee, nee, nee. Je bouw wel op nummer bericht. Oh, doei. Nee, lekkere achtergrondviller, ja, toch? Nou, ja. Dit is over die auto die je een koprol maakt. Maar uh, niet op de zeeweg, maar in Haarlem gisteravond. Oké, okay, nou, doe zo dadelijk wel. Ja, ik ga hem straks. Op Eerst gaan we luisteren naar de Fish en dat is een hele mooie uitvoering hoor van Sharon Brown. Juist zou vertellen, Maurice. In Vertel. de jaren tachtig kwam deze CEO nieuw binnen in de Euro Breakdown. Oh, het stip gestegen. Nummer 20, Shane Brown en I'm Specialized in Love. Wat een lekkere uitvoering is dat, zeg. Heerlijk. Ongelooflijk. We gaan dus even naar de website van CFM. Want daar valt heel veel op te beleven. Ondanks is de website geheel vernieuwd. En zeker de moeite van het bezoeken waard. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet www. Uiteraard kun je onder meer luisteren naar de uitzending van CFM en het laatste nieuws volgen. Dus ga naar www.zfmzandvoort.nl En wat gaan we nou weer opzetten? Volk! Een klaps! Klaps! Klaps! Is dat een nieuwe, nieuwe simpel? Jazeker. Kijk, daar komt die aan.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 Even maar doorlopen, hè? Ja, ja, ja. de kaps bij CFM met de single walk. We gaan eens dus even kijken of die wedstrijd, waar we het net over hadden... die wedstrijd FC Twente tegen FC Groningen... is die inmiddels geëindigd, Maurice? Ja, zeker. Die is geëindigd en het eindstand is 1 tegen 2 voor FC Groningen. De wedstrijden die vandaag dus gespeeld zijn... ADO Den Haag tegen Ajax, 1-1... FC Twente tegen FC Groningen 1-2 en Excelsior tegen Peck Zwolle 0-5. Dus Albert-Jan, als jij daar in het Sinterklaashuis zit in Spanje, heerlijk in Barcelona. Goed schoonmaken. Sinterklaas komt 6 december weer je kant op. Maar uh, je voetbalclubjes hebben gewonnen hoor. Kijk, daar uh, zal uh, meneer Vos heel blij mee zijn. Nog eentje tot aan het duur van de week bij CFM. En dat is deze van uh, Ramses Shafi. kijk eens omhoog. Sami loopt niet zo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 Sammy wil met niemand praten, maar toch moet hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straat, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan voel je lekker naad. Sammy, kromme, kromme, Sammy, dag, Sammy, domme, domme, Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen, we vinden weer.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 zie je die grote voetstappen van Ruud Jansen weer op het plafond, hè? Die er nog steeds zijn. Ja, van, ze nog de, steeds niet ja, ja van, van die single van uh, Line Orchie, hè? Ja, en dan hebben we het dan over. Ik zit opeens te denken, heb jij die LP nog meegenomen waar we gisteren over hadden? Eh, nee, die ben ik dus vergeten. Ik dacht er ook in één keer aan. Die van uh, Roby, bedoel je? Ja, ja nee. ja, nee. Ja, nee. nee, ja, ik ben er vergeten. Jammer, ik had hem nog willen horen. Ja, ik eigenlijk ook. Ik zat er in één keer aan te denken. Volgende week zaterdag, neem je hem dan mee? Dan, uh, bij de is, is, is Vinyljaren er zelf, dus ik denk dat dat een LP'tje tussendoor wel leuk is dan. Nou, is een goed idee. Goed idee doen we. Doe do, do, do, <laughs> Het dier van de week nu, Helmerius. Ja, dat is Nina. Een prachtige poes om te zien. Ze is een beetje verlegen, maar als je haar eenmaal kent, wil ze best even geuit worden. En komt ze met veel geduld uiteindelijk ook op je schoot zitten. Ze heeft altijd alleen gewoond en dus is ze geen kinderen of andere kat of honden gewend. En ze vindt het allemaal heel erg eng. Nina zoekt een huis waar ze alle aandacht voor haar alleen heeft. Bij haar vorige eigenaar ging ze niet naar buiten... maar in het asiel ligt ze graag in een mandje in het zonnetje. Een huis met een paardje over het balkon zou dus voor haar ideaal zijn. Ze krijgt blaasgruis voer en dat gaat prima. Kom snel eens langs in het dierentehuis Kennenbeland... op de Keesomstraat 5 in Zandvoort Noord... om kennis te maken met Nina... Kijk ook, op de, ook de, Kijk ook op de website van hun dierenthuiskennemerland.dierenbescherming.nl en moet je kijken, ze is toch een lief, ja, lief Ja, Ja, laat ze even op de webcam zien voor de mensen die <laughs> meekijken. Ze is toch lief, kijk. Ja, ja, is ja, dat is Nina. Dat is Nina. Hallo op. Nina. Hoi Nina. Hoi. Hoi. Haal erop in het dierenhuis alsjeblieft, want zo'n lief beest verdient een goed tehuis. Niet dat het dierenhuis niet goed is, maar een echt huis waar ze nog meer aandacht en liefde kan krijgen. Kijk, dat zijn lieve poesjes die hier bij, bij je op schoot komen zitten. Heerlijk, hè? Ja. ja. Ben je helemaal goed? Ja, bij het dieren thuis kan je langs gaan voor Nina en alle leuke dieren die hier daar te vinden zijn. Womek en Womek zijn hier.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 Dat was uh, de single van die Doobie Brothers en de Long Train Running. Jij hebt nog een, uh, een flitsbericht voor ons. Ja, over die auto waar ik het net over had. Ja, precies. Die, maakte een, een, die maakte een salto. Heb je al snel auto salto's gemaakt? Ja. Nou, als jij gisteravond in Haarlem was, dan uh, kon je dat zien. Want de laveloze automobilist is uh, gisteren aan het eind van de middag in Haarlem... met haar auto over de kop geslagen. De vrouw raakte niet ernstig gewond, maar moest wel mee naar het uh, politiebureau... En uh, logischerwijs is ook haar rijbewijs in beslag genomen. Het ging namelijk mis toen de vrouw rond uh, half zes door de Heusenstraat reed. Vermoedelijk heeft ze een uh, stoeprand geraakt. En toen ze wou uh, corrigeren, klapte ze tegen een geparkeerde auto en sloeg over de kop. Door de botsing met de geparkeerde auto schoot hij naar achteren en raakte ook nog eens een keer een andere auto. Alle hulpverleningsdiensten waren snel te plaatsen, gelukkig. Maar uh, hoefde weinig te doen. De politie uh, heeft wel een hoop gedaan. Want uh, toen, uh, de, de, de, de, de, toen de vrouw... Uh, niet in staat bleek... Nou, toen, toen bleek dat de vrouw niet in staat was om mee te werken aan de alcoholcontrole. Is haar aangehouden en naar het bureau gebracht. Ik wou er een andere zin van maken, maar dat lukte even niet. Daar belies ze, schrik niet, 750, 745 microgram per liter, oftewel UGL. Dat is ruim drie keer meer dan is toegestaan. Zo, dus behoorlijk wat. Dat is inderdaad behoorlijk wat. En ja. dat is niet slim, want eergisteren meldde ik... Uh, dat eergisteren een auto over de koffers was op de zeeweg... door uh, waarschijnlijk een slokkie. Dus uh, hè, doe dat nou niet. Niet met een biertje nee. of tien achter de stuur. Nee. niet met een biertje of vier. Nee, nee gewoon helemaal dan... niet doen. Nul. Nul. Hou de nul vast. De nul van nul per mil. Dat is een oude spot voor veilig Ja, Misschien ken je hem nog. Ik ken hem ja. nog wel. Heel goed. Zometeen naar deze plaat van de Hesham Powers. Het gedicht van de dag. Het waren The Poets and Poets en Sky on Fire. Tijd voor het gedicht van de dag bij CFM. Het grote boek...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 Wat is dat een spannend idee. Ik streepte heel vlug al mijn kattenkwaad weg. En ik schreef bij mijn naam wat een engeltje zegt. Dit kind verdient extra cadeautjes in koek. Wat zou dat mooi staan. Wat zou dat mooi staan in het grote boek. Het boek van Sinterklaas. Sta ik erin? Aan het begin? Of sta ik ergens achterin? Dat weet helaas geen kind. Wat staat er in het grote boek? Het boek van Sinterklaas. Sta ik erin? Sta ik er wel in? Ja, ja, staat er zeker ik sta er in? staat er zeker in hè? Ja, zeker dat dacht he? ik al. Het grote boek van Sinterklaas, het gedicht van de dag bij CFM. Voornamelijk het geplas in je broek staat erin. Dankjewel, Maurice Mulder. Fijne gozer. Eh, we doen nog een keer programma. Oh nee, gelukkig niet. Nee, Volgende week oh, uh, uh, Ben ik er niet? Ruud Jals, hè, tussen ja. 2 en 5 op zaterdag. Ja, ja, ja. En op zondag, uh, Anders Van Bergen. En vrijdag tussen 3 en 5. Ook Anders Bergen met de Your Breakdown. Baby, Why we can't just hold on to each other's hand Blood Laten we gaan hem zo verkleden, hoor. Ja, hè? Ja, hè? ja, heel goed. Nee, die is goed. Yo, de Dress You Up, de single van Madonna. Beetje uit de tijd uh, dat ze uh, dat, uh, dat andere hitje had, De Material Girl. Ja, van het album Celebration, hè? Ja, leuke, leuke muziek van Madonna's Het laatste plaatje. In Zandvoort op zondag. Het zit er alweer op, Maurice. Het einde is in zicht. Het is bijna tegen de klok van vijf uur. En het is pikdonker buiten ondertussen. Het is inderdaad echt donker. En regenachtig. En vies, en koud, en bah, en uh, smerig. Het heerlijke avondje is gekomen. Dus het wordt tijd voor de Pietermannen. <laughs> Juist, ja, precies. Nee, het uh, zit er weer op, Rob. Rob, dank je wel dat ik uh, deze twee dagen uh, bij jou uh, mocht zijn... aan jouw zijde mocht staan bij ja. dit uh, mooie programma. Ik vond het heel gezellig. Dank je wel, Maurice. En dankjewel, luisteraar. Ja, en jij bent er vrij, vrijdag niet. Nee, ik vrijdag erop met de U breakdown ik weer. Ik ben over twee weken pas weer uh, in het land. Tussen drie en vijf op vrijdagmiddag. En ik ben er zaterdag weer. Dan met Ruud Jansen. Tussen twee en vijf uur. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zondagavond. Dag. Hoi. Some things in life They can really make you made. Other things just make you swear and curse.